Dick Hark met het NOS Journaal. Rebecca Brooks, een oud-hoofdredacteur World, is gearresteerd. Ze was hoofdredacteur van het Robberblad in de tijd dat het afluisterschandaal dat heeft geleid tot het einde van het blad speelde. Brooks zit vast in een politiebureau in Londen... waar ze wordt verhoord over het omkopen van politiemensen... en het onderscheppen van voicemails op gsm's. Onder meer, die van een vermist meisje.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 In Julianadorp is van een jongetje van vijf, vermoedelijk door andere kinderen, een tijdje met zijn hoofd onder water gehouden. De politie onderzoekt of er sprake was van een poging tot verdrinking. Morgen worden het jongetje uit Julianadorp en het vijfjarige vriendje dat erbij was verhoord. FC Twente speelt zijn thuiswedstrijd in de voorronde van de Champions League, definitief in het Gelredome in Arnhem. De wedstrijd tegen het Roemeense FC Vaslui is eind deze maand. Al een halve week geleden stoort een deel van het dak van de Grolsveste in Enschede in. De opruimen van de ravage duurt nog weken.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 Morgen is een rustdag in de Tour, daarna rijdt het peloton richting de Alpen. Het weer hier in buien, plaatselijk met onweer. Vanavond vooral in het westen nog regen, morgen overal nat en het blijft koel. Cool. Dit was het, en anyway. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland. Het netwerk waarin burgers, politie en gemeente samenwerken aan veiligheid. Uw veiligheid en die van anderen in uw omgeving. Word de BN'er waar iedereen echt wat aan heeft.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 TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Er is Wijnand bij de ANB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A2 amsterdam Den Bos tussen Amsterdam en Utrecht. En de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, Zee, Zee, Zandvoort en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu entertainment for you. me feel. Goedemiddag en uh, welkom bij Tweede Uur Entertainment for You. Voor deze 18 juli, of 16 juli 2011, Roy van Buringen, gaat het nog goed jongen? Altijd. Je zit, uh, zit lekker achterover. <laughs> Ga je nog wat doen vanavond? Ik uh, ga even lekker eten met mijn ouders. Oh, gezellig. En dan ga ik lekker, uh, lekker naar huis. Want uh, mijn lekkertje gaat we doen weer om 5 uur van morgenochtend. Oh, je moet werken. Ja. Zuur, zuur, zuur. We gaan het uh, kort even hebben over Zandvoort Alive. Ja. Want uh, morgen, 17 juli, in precies zijn, vierde DJ Raimundo. Zijn 20-jarige jubileum achter de deks bij Mango's Beach Bar. Voor de gelegenheid heeft hij een aantal klinkende namen uitgenodigd. Allemaal bekenden van deze Zandvoortse naar Waaronder Mark Benjamin, Brain Cunders en Miss Bunty. Ik vind het nummer er niet bij passen, wat ik nu uitleg. Doe maar even een... Uh... Even een plaat ik denk dat dit beter bent. bij past. Even kijken... Komt hij aan? Zoiets. Een beetje dance. Ja. Want uh, als iemand de titel DJ Held van Zand wordt verdiend, is het wel uh, DJ Raimundo. Hij staat uh, bij de burgerlijke stand bekend als Raimond, Raymond Patrick Teunissen. Maar dat je het weet, met zijn dansbare house weet hij al sinds de vroege jaren negentig dansvloeren plat te leggen door heel Nederland en daarbuiten. Geen wonder dat hij al zes jaar lang de succesvolle zaterdagavond Fambusters runt, De tootaangevende Amsterdamse club Escape. Raimundo is bovendien een gevierd producer met zijn ...en laatste hit Change, gooide hij hoge ogen... ...en de remix voor Ethisch Culture More Kant ...zit in de pijpleiding. Als locatie voor zijn jubileum... kiest Raimundo zijn eigen woonplaats... ...waar 20 jaar geleden... ...of 20 jaar geleden allemaal begon... ...Zandvoort is waar ik mijn hele leven al woon... ...en ik wil graag mijn jubileum vieren... ...met mijn vrienden en bekenden... ...die me door de jaren heen hebben gesteund. Raimundo heeft een programmering samengesteld... ...van dietjes die aan het begin staan... ...van een mobile carrière... ...en artiesten die al grote namen zijn... Zelf ga ik een set neerzetten waarin alle hits van vroeger passeren tot aan de muziek die ik zelf tegenwoordig in de Escape draai. De lijnop uh, ligt in ieder geval niet om. Tijdens de zin er in het strandig worden de draaitafels beland door niemand minder dan Brian Kunderos en Santos. Uh, Santos. Mark Bender Ted Tettero, Niels360, Ruben en Adik. Voeg daarbij het saxofoon solo van de sexy Mr. Uh, S. En de soulvolle stempartij van de gevierde Miss Bunty. En je hebt een jubileumwaardig muzikaal programma waar de zonnestralen van spetten. Ja, dat is een leuk, uh, programma. Ja, wij zouden er eigenlijk uit gaan zenden, maar oh ja. door, uh, ja, door uh, te weinig uh, mankracht uh, gaat het gewoon niet door. En uh, ja, dat is heel jammer. Maar uh, wie weet, volgend jaar beter. Volgend jaar beter. In ieder geval morgen en 20 augustus. Voor de datum 20 augustus uh, tegen die tijd natuurlijk veel informatie. En morgen dus uh, zijn jubileum van DJ Raimondo. Among Us Beach waar 7 juli 2011. Goedemiddag Entertainment View, nu met de nieuwe van Jonathan Jeremiah. I've been feeling, I've been feeling, I've been I'm wondering how you know Is ze goed, zegt Glennys Grace staat op het album One Night Only haar nieuwste album met alleen maar live opnames en dit was de uh, Wall She Bang. Zometeen is het toch echt waar, we gaan bellen met de man van de grote hit hey, Marloes, ga je met mij onder de douche en hij heeft een nieuwe single met Romana op de scooter. We hebben het over zangerines, dus dat zometeen naar Tom Trago. Dit is Steppin' Out. Where the party's at, party people. I know you got my back. Let me hear ya. Let me hear you where the party's at. Stepping out tonight. Don't know when I'm coming back. 'Cause the bass is right. Right here's where the party's at. beep-oh. Party I know you got my back. Let me hear ya. Let me hear you where the party's at. Where the party's at tonight. Don't know when I'm coming back. The bass is right Right here's where the party's at Party people I know you got my back Let me hear ya Let me hear where the party's at Tonight I'm at the club I'm not jamming And I'm doing all the things I like to do Watching all the bodies Freaky dancing And you know I got my eye On you Go, we you know we're standing shining you know we're standing shining like the stars Wherever we go, we have a good time So let's start the show It's on my mind Stepping out, Stepping, out Stepping out tonight You know when I'm coming back Cause the bass is right I right. Right right hear right where you. the body's at oh. Body oh. I know you got my back you Let me hear ya Let me oh. hear you. Yeah. where the body's at Out don't, don't know when I'm coming back. The is right, right the body's at, I know you got my back, let me hear ya Let me hear where the party's at, I'm stepping out tonight Don't know when I'm coming back, but the bass is right I hear what a party's at, I'm people I know you got my back, let me hear ya Let me hear what a party's at, what a party's at En, uh, ik vind het wel apart en ook wel lekker Tom Trago en Steppin' Out Nou hebben we beloofd dat de vrienden zouden bellen En hij heeft ons beloofd dat hij ons even te woord zou staan Maar uh, meneer heeft zoveel hits te pakken Ik denk dat hij denkt van nou jongens laat maar zitten ja, ik weet het niet. We gaan het gewoon nog blijven proberen, want Rienus is natuurlijk wel leuk om in uitzending te ja, komen. Ja, tuurlijk. Ik maak ook een geitje. Ik, ik dik het een beetje aan. We gaan het straks nog even proberen. Ik heb, uh, ik heb wat leuks. Ik zit eigenlijk alleen maar constant zit ik ermee te spelen. Ik heb een nieuwe app op mijn telefoon. Op de wereld, een kermis-soundboard-app. Ja. Nou, wel heel toepasselijk. want voor de volgende week barst het los in zijn antwoord. Want de kermis komt terug. De kermis komt terug. Leuk, hè? ja. Ben ik nou net op die tijd ben ik op vakantie? Oh jammer man. Le, jammer jammer. Jij ja, gaat er sowieso al heen, begrijp ik. Ja. Leuk. Want uh, uh, Matsumatsu komt hè? Matsumatsu Joey van OO Gerso. Is dat even wat? Nou ja. Ga jij met hem op de. Uh, wil je met, van hem een handtekening? Natuurlijk nee, niet. Kan man. je reet meer al Ja. <laughs> ja. Nou ja, binnenkort is dus de kermers en hartstikke leuk, komt u allen! Zometeen is het tijd voor Popstar Henry en we gaan natuurlijk proberen Rienus even te bellen. We gaan nu verder met een nieuwe muziek: een nieuwe van Cella Sue. It's Rock'n'Movein. You never had DDC, I know. But I still remember you. And what we used to say so. I said this is my En het is zo stil in mij. Ik heb net.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 En het is er weer tijd voor. Goedemiddag, Henry. Ja, goedemiddag. <laughs> Jongens, hoe is daar? En uh, ja, hier is een beetje uh, ja, af en toe wezen, uh, af en toe het uh, uh, uh, uh, een beetje. Maar... Nou, je... Kom maar mee. Ik kan even een uh, voorbeeldje. Ik doe even het raam open. Voor Roy, doe jij even het raam open? Ja, hij gaat open hoor. Hij gaat open. Hij gaat ja. open. Eén moment. Ja, ik zou even een geluidseffectje geven. Hij is open. Ja Komt hij aan? Zo is, het Zo is het dus bij ons. Dat meen je niet. Ja echt. We hebben een microfoontje buiten hangen. Ik je de de douche uit opengezet. Nee ja, ik wil het nog wel een keer raam weer even open. Ja, ja. Kom maar, ja, komt ie aan, komt ie aan. Nou, ongelooflijk. En dan mag je weer dicht. Oh, Oké, okay. heel goed. <laughs> Klaar met het weer. Ik word er depressief van. Ik word er depressief ja, ja, ja. van. Nummer ja. ja. voorstellen. Ja, het was niet, niet, niet zo fijn moet we voor de vakantiegangers bij jullie in Zaandvoort, hè? Nee, de teentjes nee. waaiden van de week weg. Ja, ongelooflijk, Ik zag ze wegvliegen. Eerde, ja. Ze, ze vaarden daar eerder weg. Ja. Het is in ieder geval zo veel beter. Ja, het was vandaag een graad op 3, in de graden hier. Maar af en toe een klein buitje, maar het is toch een droog dat wel okay. Maar dat gaat er enigszins, maar ik dat bij jullie wel dan, want je bent echt gewoon van. Nee. Nou ja, dus. nee, het ja, het is niet anders. Het is niet anders. Ja, hoop ik. Maar. Ja, deze week zou het niet geval beter worden. Ik denk dat het vandaag nog de beste dag was. Ja, klopt. Dus uh, ja, de luisteraars thuis die, die nog vakantie hebben, daar wordt niet echt vrolijk van natuurlijk. En dan mogen we een beetje beter weer gaan krijgen, hè? Ja, we hopen het wel, want uh, morgen is Zandvoort Alive bijvoorbeeld. Dat is een groot strandevenement. Maar weer in het regel gaat het vallen. Dat is heel zonde. Ja, ik ben er bang voor, inderdaad. Ik ben er heel bang voor, ja. Maar goed, laten we het nog even dan terzijde elkaar houden, en dan laat ik misschien nog even over. We hebben in ieder geval we natuurlijk wel wat tijd gehad om even op televisie te kijken, toch? Ja, dat sowieso. Daarom ja, hebben jullie natuurlijk ook weer gezien dat. Uh, van de stad gegaan is gisteravond. Ik heb het niet gezien. Ja, heb je het ik, gezien? ik heb een deel gezien. Ik ga het zeker afkijken. Okay. Ja, Hendrik, wat ja. wil je erover vertellen? Want ik heb er ook een mening over. Ja, ik, ik, ja, ik, ik, <laughs> ik wil er af en toe hele slechte bij zitten. Een paar leuke. Maar ik vond ik het niet wel erg slecht. Maar ik heb wel schitterend uh, vermaakt. Uh, oh, die wordt even een vlieg. Uh, de nek er maar eruit. Uh, maar ik heb nu gigantisch gemaakt toen die uh, lama over die kameel sprong. Oh ja! <laughs> die was wel heel grappig. Ja, die was echt grappig. Wat, wat was dat dan? Wat, wat, wat gebeurde ja. er? Ik zou weer een situatie te schetsen. Die kameel gaat op zijn knieën en er is te doen dat die lama tussen die boten doorspringt. Ja. Die lama dacht, ja ik ben niet gek, ik vind het fel, ik ben met mijn kop tussen die twee boten te om er heen te kijken. Dus die lama, ik kom niet tussen die twee boten om daar overheen te springen. Oh leuk. Ik ben staan. Ja, dat was natuurlijk ontzettend komisch gezicht, ik heb maar, ik blijf dom geleden niet om lachen. Ja. ja. Dus wat dat betreft, ja, dan moet ik het zeggen, er waren een paar leuke bij echt waar, maar er waren ook bij denken van, jongens, in godsnaam, wat doe je jezelf aan, He? Ja. Waren er nou echt een, een paar hele grote talenten bij, dat je denkt, nou, dat kan nog wel wat worden? Ehm, uh, wat ik zeg, een zangeresje van 11 jaar, Ehm uh, daar moet je natuurlijk afwachten hoe ze dat verder ontwikkelt. die vond ik absoluut niet slecht. Uh, ja, de rest, ja, dat, dat, niet om te zeggen dat dit is top, dit is, dit is gewoon, er zit talent in in wel, maar, dat uh, ja, was nu bij die DJ's met ringen. Oké, okay, ja. Yeah. Een hele grote ring waar hij in ging staan, en dat vond ik wel heel erg goed, hij deed heel goed, heel, heel atletisch. Maar het uh, was het ja, ik wil niet zeggen dramatisch slecht, maar het was gewoon niet wat je voor zo'n programma mag verwachten. Nee, oké. Okay. Maar ja, het was de eerste maar, aflevering, Maar hè? zo, zo uh, ja. Henry, ik vond, het, het, het, de begintune vond het niet echt denderend van het programma. En dan kom je verder in het programma en dan ja. is het qua kwaliteit. Het lijkt net popstars waar je naar zit te kijken. En het is niet een programma Al uh, The Voice, uh, X-Factor. Dus special effects zijn allemaal weggelaten. Het is een kaal programma. Ik vind het uh, heel erg uh, saai om naar te kijken. Ja, dat moet je wel een beetje gelijk in geven. En daarnaast had je natuurlijk de omgeving van, van een goeie natuurlijk weer. Ja. Die uh, gewoon de mensen gewoon niet serieus neemt uh, bij. Uh, Patricia op de knop zitten te doen, uh, dat het vrouwen komen, dat er een keertje gebeurt al, maar dan moet je ophouden. Ja. En hij heeft het twee drie keer gedaan gisteren, en dan denk ik van ja, leuk, maar het is niet leuk voor de mensen die dan meedoen. Hmm. Nee. Uh, ik weet zeker ik dat het niet leuk vindt, maar uh, echt waar. En dan had je op een gegeven moment nog een act, uh, die man kan middel van, van, van, van uh, aan de handenpleggingen en het hoofdpijn weghalen. Ja, sorry dat zo'n man in godsnaam niet door naar, naar, naar, naar, naar, naar zo'n honde, ik, bedoel, ik Dat doet me geen plezier mee. Ja of je het wel gezien hebt. Nee, dat is nou net een stukje dat ik niet heb gezien. Ja, ik ga het zeker een terugkijken. Te ja, maar... het een beetje ongein was de feite af en toe. En, uh... Ja, dat is natuurlijk zo. Dit is vakantietijd. Uh, Hollands kapel, die gaat natuurlijk vrij lang duurt die. Uh, maar dan kijk je er bijna 1,7 miljoen mensen naar. Ja, en daar wil ik dan net over beginnen. Ik denk dat volgende week de kijkcijfers uh, gedaald zijn. Ja, dan gaan we eens kijken. Maar op hoe denk je dat die uitkomen volgende week? Want wat zijn de alternatieven voor Holland's Catelland? Zijn er voor de rest nog andere shows of uh, ah, programma's? Op, op, op dit moment eigenlijk niet. Nee, je hebt op RTL 7 Tour de Jour. Dat is een live programma over het wielrennen. Maar dat wordt ook niet enorm goed bekeken. Tenminste, wel 500.000 man die er naar kijken. Maar vergelijkend met nou, nou, Holland's Catelland is er niets? Ja, op dit moment is er toch geen concurrentie, dat nee. is denk uh, Gezien het slechte weer uh, Ik denk de volgende week, ja, de komende weken is ook slecht weer, dus uh, als er vrijdag nog slecht weer is, dan kijk je er gegarandeerd weer 1,5, 1,6 miljoen mensen naar. Ja. Nou, ik hoop, hoop ja. wat, sorry, ik hoop op een zonnetje. Wat zou ik zeggen? Ik hoop op een zonnetje. Dat hoop ik ook, ja. Ja, dat hoop ik ze allemaal zeggen. En je weet het over een paar weken, dan uh, kom ik hier jullie toe. Dus dan heb je nog een beetje mooi weer hebben natuurlijk, hè. Laat het open, gaan we lekker barbecueën. Ja, dat hebben we afgesproken, hè. Dat is goed. Ja. Goed, waren we waren nog even bezig met shownieuws. Ja. <laughs> en, uh, ja, Corrie, Corrie, die woont weer in Nederland sinds de enige tijd. Um, uh, ze heeft nog een strijd gezet onder de ellende die ze de laatste jaren in Spanje heeft uh, meegemaakt. Ja, ze is uh, uh, ex-vriendie en voormalig uh, compilion uh, Tony. Dus, uh, ze was in de jaar jaren en zat daar een, uh, een pappersbar in uh, Spanje. Maar er is helemaal uit een drama uitgelopen. En het is nou een, een, een streep ondergezet. is er gewoon weer opnieuw begonnen. Oké, okay, ja. Het is niet anders. Nee, het is inderdaad niet anders. Dus... Uh... Maar wacht even op uit uh, terugkomst. Ja, maar dan hebben we hebben natuurlijk Wendy van Dijk. Die komt weer terug met Oeshi, Dat is iets voor jou, hoor, denk ik, of niet? Roy, is dat iets voor jou? Wat? Oeshi komt terug? <coughs> nou, weet je, ik vond het altijd wel leuk dat Oeshi uh, uh, of Wendy van Dijk. Oeshi uh, en Van Dijk vond ik hartstikke maar, leuk. Maar, zijn dat nieuwe, is dat een nieuw seizoen of zijn dat herhalingen? Nee, nee, nee daar komen er nieuwe typetjes in voor. Oh, oké, okay. oh leuk. Ah, uh, Lucie en Lucretia, dus. Uh... Oh, leuk. Ja, leuk. Wacht, wacht, afwachten Welke typetjes er allemaal nu voorkomen? Maar uh, we zien wel een beetje door maar nog uh, de, het geheim erachter is nog steeds bewaard gebleven. Ja, maar ik hoop wel dat het binnenkort weer een keertje een oesie en een echte oesie en van dijken gaat komen. Ja, ja, dat is, dat is jouw favoriet, hè? Geloof ik, hè? ja. Maar, maar en waarom? Om, omdat ik dat altijd hartstikke leuk vond dat ze ook dan bekende Nederlanders, uh, geen bekende Nederlanders, dan in de maand gingen nemen. Maar Wat denk jij, hoor? Zou dat nog werken? Zou niet? Iedereen het typetje van Wendy van Dijk kennen momenteel? Ja, nee, nee. Nee, ik bedoel niet dat Oeshi iedereen in de, in de maling gaat nemen. Ik bedoel gewoon dat een uh, bekende Nederlander om wordt getoverd na, bijvoorbeeld bouw, voor een bouwvakker. En dat die dan uh, de, de, de onbekende Nederlander in de maling gaat nemen. Oké, okay, op die manier. Ja, ja, ja, ik snap wat je bedoelt, ja inderdaad. Ja, uh, we wachten eens dus even af. Dus uh, we staan in ieder geval uh, op internet, moment de dijk terug met Oeshi. Dus misschien uh, doen ze wel aan jouw uh, verwachtingen. Ik hoop. Uh, het. know. Ja, en dan heb ik natuurlijk nog, eh, nog het, het, het, het bericht dat Jennifer Lopez en Mark Anthony eindelijk weer uit elkaar zijn. Ja, na zeven jaar, hè? Ja, ja, ja, exact. Maar ja, het voordeel daarvan is, dan heb je ook weer geen reden om bij elkaar te komen, hè. Ja. We hebben het is niet de eerste keer dat ze gedaan hebben, dus dat zal dit keer ook weer raar dit zo zijn. Dus laten we maar eens even afwachten. Ja. Dus, uh, <coughs> ja, dan heb je nog een, een binnengekommige berichtje van gisteren. En er uh, was uh, de uh, optreden van André Jeu uh, op het Vrijthof in ja. En daarbij is Anthony Hopkins is, is ook naar Maastricht gekomen, in zijn privéjet. Uh, die heeft wat problemen gekregen met het uh, vliegtuig, dat was een van de motoren, die was over geraakt. Ah, hij had er gelukkig uh, drie, dus, uh, maar het is ook allemaal goed afgelopen, dus uh, het, het, uh, het concept is, geval, is uh, goed gegaan weer. Uh, het vliegtuig is overigens weer op... Met, uh, ja, volledig veilig weer, van vond het gegaan aan dus. Oh, gelukkig. Ja, precies dat soort dingen heb je dan, maar ik vond trouwens dat er de afgelopen week eigenlijk niet echt veel gebeurd is eigenlijk. Het is echt komkommertijd hè? Ja, komkommertijd. Komkommertijd, ja. Hé, maar bijvoorbeeld de toppersmaterialen zijn in beslag genomen. Ja, klopt ja. Ja, ja, dat klopt. Dat, dat... Je bent er geweest? Ik ben er niet geweest en daarom hoop ik dat snel dat materiaal allemaal uit gaat komen. Want ik ja, ben ja. wel de eerste die in de winkel staat om het, uh, om het te gaan kopen. Want het is toch wel... Ja. Om op een feestje te draaien. Nou, dat, dat ben ik verder met je eens. Of er zelf bij te zijn natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Dat is een grote happening. Dat kan ik me maar voorstellen. Nou goed jongens, dan heb ik nog één nieuwtje voor jullie. Ja. Uh, ik heb gisteren een bericht gekregen van... Uh... D.C.M.A., dat is de Dutch Country Music Association. Oké. Okay. Dat is heel erg duur. En het nummer 9, dat is de een ge, ge, ge, Award voor de een van de vijf beste nummers van de 2010. Oké, okay, en nummer 1? Uh, dat wordt bekend gemaakt op 11 september in de... in Os, in de Lievekamp. Oké. Okay. En uh, dan ben ik benieuwd welk nummer dat... Uh, Welke plaats en nummer geko gekozen is dan? Ja, ik ben benieuwd. 11 september, zei je. 11 ja, september, dat kan okay. ik, ik niet meer Een mooie datum, zeg? Dus, uh, <laughs> ja, maar het wordt op internet bekendgemaakt. Dus het staat niet eens op de site van de DCMA. Dus de, de okay. Music Association. Moet je straks eens kijken www.dcma.nl. Ja. En daar kunnen we alles over lezen. En dan uh, de beste song van uh, 2010. Oké, okay. nou, we wachten af. Ik ben benieuwd. Ik ook natuurlijk, maar ik vond het natuurlijk een hele eer dat je daar uh, toch uh, voor genomineerd bent. Ja, leuk, zeg? Nou, gefeliciteerd, ja, Riet, leuk. We gaan het uh, op de website uh, zetten. Ja. Oké. Okay, gek. Nog een klein CFM nieuwtje. Um, ja. Volgende week hebben wij uh, niemand minder dan Patty Brad in de uitzending. Uh, uitstekend. <laughs> dus uh, dat is uh, gezellig en we gaan lekker kletsen over haar nieuwe CD en natuurlijk over haar nieuwe programma. Want het gaat eindelijk weer goed met Patty, hè? Ja, precies. Dus heb uh, ja, uh, je terug in de uitzending als, wij behalve, als we dadelijk shownieuws uh, presenteren? Uh, nee, dat niet, dus het staat op kwart over vijf uh, gepland. Om kwart over vijf, ja. Probeer ik hem even aan te zetten en luister ik even naar jullie programma. Helemaal ja, mooi. Leuk. En dus binnenkort uh, luister je nogmaals naar ons programma, want je komt bij ons in de studio. Uh, uiteraard, natuurlijk. Maar Helemaal top. Uh, dat zien we dan weer, hoe je dat precies kan doen. Ko komt goed. Nou, Henry, fijn weekend. En ik ook allemaal een fijn weekend en uh, ik hoop dat het weer een beetje mee gaat vallen met, met, die, uh, met die regen die dan met bakker terugkomt komt vallen bij jullie en het onweer weer de op de achtergrond. Nou, uh, daar wordt hier echt van, maar in ieder geval toch een fijne vakantie. Ik ga er lekker uit eten met jou. Ja, nou, dankjewel. Dat gaat, uh, Roo, jij gaat lekker uit eten. We hebben ouders met je ouders en ik ga, ik ga er maar een biertje drinken. Ja, natuurlijk. dat komt allemaal wel goed en uh, hopen dat het uh, gauw en gauw ook oh, in goede regen alweer komen. Voor mij hebben we ze deze straks. Hier. We hebben nu het raam Rijf weer het opengezet. het door, hoor. Hij <laughs> het, het, het door. Het is nep. Het is nep, het is nep. Het regent wel, maar niet zo hard. Het uh, okay, ik gelukkig nog mee. Hé, hey, Henry, dankjewel. Je spreekt hem volgende week weer. Nee, de volgende week. Oké, Hoi. Hoi. Hoi. Right as rain. En daarvoor die je bluff met een nummer die is opgenomen in uh, Turkije. Je hoorde mens. Het is uh, bijna tien voor zeven. Goedemiddag entertainment View. Nu met een nieuwe van Gavender Craw. This is not over you. Dreams, that's where I have to go. To see your beautiful face anymore. I stare at a picture of. If you ask the Michael Buble en Haven't Met You Yet. En het blijft toch een lekker liedje. Wat een heerlijke plaat, man. En zo eindigen we deze Entertainment View voor deze zaterdag 16 juli 2011. Een hartje zomer met veel regen. Maar ik hoop dat wij in uw huiskamer met onze stemmen en onze muziek wat warmte binnenbrengen. Ja, net als dat een vaste item. Wie wilde er niet in de uitzending... Nou, dat is maar één iemand, hè? Zanger Rines. Wat dan, wil. We gaan, eh... Uh... Wat wil je doen? Waar is een plaat? Het valt nu een beetje stil, hè? Het valt ja, nu een waar, beetje waar stil, hoor. Is... Jij, uh, jij zoekt deze, als je gewoon kijken. Ja. Goed kijkt. ja. We eindigen gewoon hiermee. Ja, nee, dat, ga ik niet, dat kan ik niet over mijn hals halen. We gaan eindigen met een vrolijke plaat. Ja, en we, we gaan proberen volgende week Rines in de uitzending te krijgen. En als het niet zo is, dan gaat hij gewoon de prullenbak in. Zo ja. makkelijk is het hier, we doen er niet moeilijk over. Nee, tot uh, jouw, volgende week. En maandag, ben ik, uh, vanaf maandag ben ik de elke dag te horen hier bij ZFM van uh, 12 tot 4. Met de lunchshow. Een week lang gewoon luisteren. Luister je ook? Ik ga luisteren. en Misschien kom ik ook wel even langs. Leuk. We gaan eindigen met de trams. Een beetje dansen met Disco Inferno.